Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Limburgers, neem geen duik in rivier De Roer. Waterschap Limburg waarschuwt om niet in die rivier te zwemmen. Er is, na de overstromingen van twee weken geleden, kans dat je dan de ernstige ziekte botulisme oploopt. Op meerdere plekken zijn er dode vissen en watervogels gevonden en werd er weinig zuurstof gemeten in het water. Ondertussen zijn ze in Limburg bezig met een grote oeverschoonmaak langs de rivieren. Want die liggen na de overstromingen vol met troep. Koelkasten, gasflessen, schoenen, boterkuipjes, spuiten, medicijnen, van alles. Een heel klein deel hiervan kan nog gerecycled worden. Het grootste deel wordt verbrand. Het Pfizer-vaccin blijkt na een half jaar toch iets minder effectief. Zodra je volledig bent gevaccineerd helpt de prik voor 94 procent. Na een half jaar is dat volgens onderzoekers gezakt naar 84 procent. Eerder zei de farmaceut al dat er mogelijk een derde prik nodig is om je op de lange termijn genoeg te beschermen. Een groot deel van de juwelen die gisteren werden gestolen uit een winkel in Parijs is weer gevonden. De politie vond vandaag een deel terug in een auto langs de snelweg. De juwelen zijn bij elkaar zo'n 2 miljoen euro waard. Twee mannen zijn opgepakt. Volgens een Franse krant waren ze onderweg naar Servië. Of de mannen ook de overvallers zijn is niet bekend.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 terug bij FNFM, hier het tweede uur van Italo Disco, tweede aflevering. En natuurlijk weer samen met uh, Erik-Jan Saxe. Waar gaan we mee beginnen Erik-Jan? Ja, hier in het tweede uur. Uh, u hoorde net uh, Den Harrow met Future Brain. Uh, gezongen door uh, Tom Hoeker, die we net ook al tegenkwamen bij uh, Albert Wan als schrijver. Uh, ja. Alleen uh, hier zingt hij uh, zelf. Um, dan Harrow is, is net als Sophie en Rose is, is dat ook een, een beetje een soort merknaam... Hè, waar ja. verschillende um, artiesten uh, gezongen hebben, zeg okay. maar. Ja. En uh, bij concerten was het dan zo dat... Uh, dat er, uh, dan Harrow is eigenlijk een, soort, eigenlijk een fotomodel... wat zelf niet... Uh, niet Nico zingen, nee. Niet, Nico Singer, zeg maar. En die alleen maar playbackte... Huh? En uh, de goede man die heeft uh, later, dus zeg maar uh, in, in, na 2000, ja. pas heeft hij uh, geloof ik Engels geleerd. Zodat hij dus ook zelf uh, de, de platen kon, uh, okay. kon, kon, kon, kon zingen, zeg ja, maar. Ja, ja, ja. Ja. Toch wel apart dat ze echt allemaal uh, Engelse namen aannemen eigenlijk, hè? Dat ja, ze toch een ja. beetje Italiaanse ja, achterzicht laten of zo, of wat ook, ja. Ja, misschien is het, ja. Ja, Misschien ah, makkelijker uit te spreken of zo. Ja, dat zal wel een reden achter zitten. Het ja. was in ieder geval ook... een beetje zo dat, dat ook... zeg maar toen de Italo-disco... in de wereld wat bekender werd... dat het in, ja. in Italië zelf... toch nog een beetje als een soort crimineel iets... werd, werd toch gezien. Wel, ja? oh. it, uh, dat het nog steeds niet geaccepteerd uh, wordt. Okay. En dat het ja. zelfs... tot op de dag van vandaag... dat ook nog wel een beetje... Ja. Uh, doorduurt. En, ja. Dat ze dus eigenlijk meer naar de rest van Europa. Ik uh, oh, okay. heb ook wel eens verteld hebben. dat er een uh, aparte top 40 is van Italo Disco, toch? Ja. Precies, ja. maar ja, die moest dus wel uit Den Haag komen. Oh, die moest uit Den Haag komen, <laughs> ja. Oh. ja. Dus de, de, de Platen werden dan wel in, uh, in Italië veel opgenomen, dan, tenminste ja. voor de ja. Italiaanse artiesten. Ja. En um, ja, er zijn ook een aantal studio's speciaal voor, uh, bezig ja. geweest met die Italo muziek. Okay. En er schijnt ook nog ergens een magazijn te zijn... met allemaal uh, producties die nooit uitgebracht zijn. Hè. Ja? De, de, dus oh, daar ja. een beetje net als uh, hè, sommige andere artiesten... de, de Black <laughs> Album uh, ja, of, of ja. de White Album ja. ver, ver, verwachten. Dus sowieso hebben we dat bij de, bij de Italië Disco uh, ook. Hè. Oh, Alleen, uh, er is nog een hoop in. Uh, ja. <laughs> Dan kunnen we kunnen nog een hoop maar, ja. maar dat... Uh, dat, dat ja. Ja, ja, zo hoorde ik van Frank Sappa. Die heeft tijdens zijn leven 62 uh, LP's, albums uitgebracht. En na zijn dood al 53. <laughs> is ja, dat is ongelooflijk, hoeveel, ja. hoe, hoeveel materiaal dat er nog op de plank uh, ligt misschien, ja, ja. zeg maar. Ja. Ja. Hij moet misschien. een kelder vol hebben met allemaal recordings en zo. Hij nam echt alles op, Ja. ja. Precies, ja. En, uh... Nou, met deze uitzending ook over 100 jaar wordt hij, denk ik, ergens teruggevonden op een stoffige plank. En dan denken ze: Oh, hé, hey. <laughs> nou, die was toen al bij het rechte end toen. <laughs> ja, misschien <ik> wel, ja. <laughs> Niet dan. <laughs> ja, hopelijk toch maar. <laughs> ja. Ja, even kijken. Naar, ja, en deze plaat uh, Future Brain... Hè, die, die, die gaat eigenlijk ja. over, over uh, de technocratisering. Hè, die, die, die, die, de computer ja, okay. die, ja. Die, die, ja. Uh, werd natuurlijk eigenlijk al... Uh, in 1948 door George Orwell... werd hij gezien hè, als uh, een, um, ja, een, een bron van ellende. Hè, als alles maar uh, bepaald wordt door de computer... En, uh, is dat zo? Is dat in het boek... 1948? Komt er al lang... een computer naar voren? Uh, ja, of in ieder geval... een, een, een soort organisatie... die ja. alles, alles bepaalt. Hè, ja, en, dat uh, niet, die alles ook ja. weet. En, uh, die alles ziet en zo. Alles ziet. Ja. En, um, ja, het is wel leuk dat je daar een computer aan koppelt. Ja, ja. ja, ja goed. En In, ja. in de... Den Harris zingt dan ook... hier in de, deze plaats... De, de, dat ook, ook de liefde... is uh, ja, dus, natuurlijk voorgeprogrammeerd. Ja zou moeten worden, zeg maar. Of dat het, het gevaar is. En ja, anno 2021, hè, we zijn nu natuurlijk weer uh, nou, uh, 35 jaar uh, verder. Dus zie je ook dat... Uh, we krijgen nou in de zorg... Uh, krijgen we zorgrobots bijvoorbeeld. Hè? Dus, ja, een, dus ja. een, een soort ding... wat aankomt rijden... en wat je dan mag knuffelen. <laughs> mag <laughs> we, knuffelen wat, ja. wat, wat zelf... Uh, ja, een, eigenlijk een, een dom... voorgeprogrammeerd apparaat is. Hè? Ja, ja, ja. En, en, en het gaat nog veel verder. Hè? Want ja, als je het nieuws van vandaag... Uh, beluistert... Oh, ja, hè? Yeah. dat er ergens iemand overleden is... of verdronken is... en dat de helft van de mensen uh, niet meer bij zijn bitcoins kan... <laughs> <laughs> Bijvoorbeeld. En uh, dat één hek uh, bij een softwareleverancier uh, geplaatst ja, is... waardoor uh, miljoenen ja. bedrijven uh, ja, ja, ja. Uh, misschien gegijzeld worden, zeg maar. Ja. Dus het, het grijpt wel om zich heen. Hè? Ja, dus, dat klopt ook wel, ja. ja. Want de Italo-disco wordt niet meer gemaakt... Het is voorbij. Uh, nee. Ja, goed. Daar, daar, daar hebben we het zo nog over. Want okay, uh, daar, daar uh, yeah. komen een, een, een paar. Uh, ja, zeg maar ook recente. Oké. Okay. Recente weken ja, ja, aan, ja, zeg ja. maar. Dus. Het uh, eind van de uitzending. Uh, ja, oké. Okay. recent is inderdaad rond de 1920, of 2020 en zo, 21. Uh, ja, oh, ook. Toch wel. Oké, okay, nou, ik ben benieuwd, ja. ja. ja. Oké, okay, nou, dan gaan we door naar het volgende nummer. Ja, dat is. Uh, Show Me Tonight van Paul Rijn. En dat is een, uh, een Zwitser artiest. Pauli Kai-Olivie Reinkainen. kainen Dat uh, uh, uh, is een, uh, waarschijnlijk uh, van iemand van Finse origine. Ja. Yeah. En uh, de plaat is uitgebracht bij Alpha Records in uh, Stockholm. Oké. Okay. In 1986. En... Um, die Paul Ryan die, die heeft een aantal meer plannen gemaakt die ook in de top 40 hebben gestaan, nog wel hier, zeg maar. Maar de, dit is de meest Italo-achtige, okay. zeg yeah, maar. Yeah, yeah. En uh, ja, je, je ziet eigenlijk dat, uh, dat Zweden uh, nog wel het land is wat, wat, wat het meest met de Italo gedaan heeft uh, buiten Italië. Jij bent helemaal in de Italo Disco. Huh? Jij vindt het mooi, jij draait het dag en nacht. Ja, dag en oh. nacht. Ja, nee. heel, heel regelmatig zeg oh, maar. Te gek. Hmm. En je blijft ook nog kijken naar nieuwe uh, nummers die uitkomen en zo. Nog steeds via dat blaadje of nog steeds via internet of zo? Uh, ja, via Facebook bijvoorbeeld. Facebook uh, heb je, oh, okay. kun je natuurlijk al die artiesten uh, wel volgen. Uh, sommige ja. hebben ook uh, eigen websites. Ja. En, uh, maar je hebt maar... geen verzameld Facebookpagina of zo van uh, uh, nieuwe releases of zo? Nee, dan, dan, dan moet je echt weer per, per, per organisatie gaan kijken. daar oh, zeg dus moet je dus, wel uh, veel moeite voor doen dus, ja. Ja, maar goed, heel veel dingen komen natuurlijk... Als je dan eenmaal het juiste kanaal hebt, dan komen we wel naar uh, je ja, ja, toe. Klopt, ja, ja, ja, Maar ja, goed. goed, bijna niks komt nog, nog uit op vinyl of op cd. Het, het, het is echt wel uh, als mp3 die je dan uh, kunt, oh, okay. kunt downloaden. Ja. En dan, maar je kan ook met Spotify kun je zeggen, nou, geef mij Italo Disco. En dan... Ja, dan, ja. dan, dan uh, De nieuwste nummers, ja, dat is ook heel waar. Ja. ga ik ook eens doen. Uh. Maar zijn ze rijk geworden van de Italo Disco? Zit er, ja. ja, sommige uh, artiesten hebben toch wel een paar miljoen platen verkocht. Oh ja, nou, dus, Dan ben je wel binnen denk ik. Ja. ja, ja. als die muziek dan ook nog regelmatig op de radio uh, te, luister, ja, dat te is luisteren, dat natuurlijk, is natuurlijk dan. Ja. Ja, uh, paar miljoen. Nee, dus de, de, de, de luisteraars die moeten vooral gewoon veel platen aanvragen en dan. Uh, ja. <laughs> dan. Uh, ja, komt, komt, waar, hè? Ja, ja goed. In ieder geval bij, bij Radio Stad Den Haag. Hè, de, de, de, daar oh, is, uh, ja, okay. regelmatig natuurlijk uh, zijn daar uitzendingen met... Uh, of ja, nog, nog denk, steeds wel, ja? ja? Ja, ik denk dat dat toch wel uh, van ja, is, 60, ja. 70 procent Italo is en dan nog, steeds, nog uh, 30, ja. 40 procent andere dansbare muziek. Maar we krijgen zo een goed idee van uh, wat Italo Disco is. Ja, het is, uh, ja ik vind het wel... Uh, wat je net zei, ja, die, die, toch die zoele uh, erachter, Die rustige, weet ja, Mooie muziek. Echt zomerse muziek vind ik het wel. Precies, ja. Want we zitten hier uh, aan, de, uh, aan de rand van het strand. En we gaan straks uh, hè, toch even in zee uh, zwemmen, hè? Precies. Precies, ja. Het is al, wordt ja. wel donkerder, dus... Uh, <laughs> ik hou je eraan. We gaan zwemmen. We gaan zwemmen, zeker. <laughs> maar eerst nog een uh, Italo-disco-nummertje. Huh? Ja, ja, precies. Hè? Dan, dan moet ik je toch even de vraag stellen: wat weet jij van Jodie Pijper? Jodie Pijper? ja een naam komt wel bekend voor maar ik weet niet meer waar ik hem moet plaatsen is het sport of is het artiest? of een zangeres ja een <laughs> zangeres hè zangeres. Want, uh, ja? nee. ze, ze is uh, achtergrondzangeres uh, voor Lori Spee geweest en Jan Akkerman en oh, Jan in... Keizer ja. bijvoorbeeld en heeft ook nog een hoop andere dingen gedaan zoals commercials zeg maar maar ze heeft ook een beetje een soort verborgen Leven waar, ja? waar ze gewoon wat meer op de voorgrond staat. Oh, nou. Maar je gaat toch niet zeggen dat zij ook uh, Italo Disco heeft gemaakt? Jazeker. Ah. <laughs> ja, die moeten we horen. <laughs> ja, ja want, uh, samen met uh, Michiel van der Kuij uit Suttermeer heeft ze een die, aantal uh, platen gemaakt. Hè. De, Michiel van der Kuij die um, begon in 1984 samen met Erik van Vliet en Peter Slaghuis... Uh, Peter Slaghuis, die is uh, ook ja, bekend een beetje uit de, de housewereld, ja, ja. zeg maar... Ja. Hè? platen op te nemen. Uh, in, in Rotterdam zat zo'n importplatenzaak zeg maar... we hadden het net over uh, Italiaanse muziek... Dat, dat je dat niet zomaar kon kopen, hè? dus, dus nee, dat, uh, dat, dat je daarvoor naar... Uh, speciale platenzaken moest... die, die dat spul dus uit Italië kregen. En eentje daarvan was Hot Sound in... Um in Rotterdam, okay, Rotterdam-Zuid. Yeah. Vlakbij Zuidplein uh, zaten ze. En uh, dat da da was een winkeltje uh, waar... Ja, gewoon net als elke andere platenzaken. Daar stonden dus al die, die maxi singles aan de muur. En daar lag ook dat blaadje je oh, ja. dat, ja. dat zuurroos, zeg maar. Ja. Maar uh, zij maakten dus ook zelf uh, platen. Hè. Ze hadden dus ja. ook een, een opnamestudio. En uh, Jolie Pijper uh, is toen als, als zangeres uh, daar uh, in, in, uh, in uh, betrokken, zeg maar. Ja, het is echt een onverwachte hoek. Een Nederlands Italo-disco met Jody Piper. Ja, ja, ja. ja. En die is wel Dat goed is ontvangen. Het, is, het, het wordt wel gezien als een goede Italo-disco-plaat. Ja. Ja, ja, kijk, het is zelfs zo erg, hè? die Michiel van der Kuij, die, die, die, die maakte nu nog steeds muziek, zeg maar. Ja. Maar op een gegeven moment uh, was de, uh, de, de. De Italo Disco was een beetje voorbij. En uh, er kwam de house muziek, eigenlijk, eind ja, ja. jaren uh, 80, begin jaren 90. En uh, toen wou hij dus zeg maar, onder de bestaande namen wou die. Wou die doorgaan, maar daar, daar kreeg hij heel veel kritiek op. <laughs> en toen is hij ja. dus uh, met andere, uh, Ondernam, an, okay. andere namen gekomen, ja. zeg ja. maar. En, en uh, ook, ook daar heeft hij nog uh, de nodige successen. Uh, ja, gegaan. want het, volgens mij heeft hij een hele hoop Maxi-singles opgenomen. Ongelooflijk, ja. Ja, ik, ik heb ze niet geteld, maar het moet hem wel. Uh, Zeker honderd zijn geweest, zo, zeg maar. Ongelooflijk, dus dus, ja. ja. Ja, dus een enorme productie. En, en ja, hij heeft wel een bepaalde eigen sound. Ja. He, maar hij, het, het, is niet, het is niet zo dat alles uh, ja, het nee, hetzelfde het klinkt, is, nee. zeg maar. He, dus nee, dus nee, hij, nee. hij heeft het eigenlijk ook weer een beetje naar merknaampjes heeft hij het gesorteerd, Ik, zeg ja, maar, ja. maar. Maar hij is zeker net zo goed in Italo als. Um, als in, ja. in, in, in rap of hip hop prachtige ja, ja. dingen. Heel, he? heel veelzijdig dus inderdaad, ja. P Precies. Ja, dat moet ook wel. Als je er meer dan honderd opneemt, ja, dan moet je toch wel uh, iets kunnen. Geloof ik ook wel, ja. ja. Precies. En ja, mochten we ooit nog eens over Space Synth uh, iets uh, gaan ja. doen. Dan, oh, dan komt hij ook, dan, dan, dan, ja? dan ja? ook weer terug, ja Dan komt hij zeker ook weer terug. oké. Okay. Ja. Ja, dat staat ook nog op lijstje Space Synth. Maar ja. Uh, dat dus is wel een beetje verwant aan Italo Disco, hè? Ja, ja, in ieder geval dat dromerige zit er, zit er, ook, wel, zit er ja. ook wel in. Alleen, ze um, ja, zingen al, niet. Ja. Ge, geen, geen, geen zang inderdaad. Hè? Nou, dus, dat is, ook het ook is mooi. Is, uh, oh, daar geen Lori Spee. Dat is wel jammer. <laughs> nou ja, wie weet komt die opeens ook nog weer tevoorschijn. Uh, nee, we zingen niet. <laughs> <laughs> nee. Precies, hè? Oh, nee. We weten het niet. Een we Nederlandse niet. productie. Nou. Precies. Nou, dan gaan we van de Nederlanders gaan we naar de Duitsers toe, hè? Dan zeg maar. Ja, hè? Logisch, of de ja. Zwitsers zelfs. Zwitsers, Zwitsers, Zwitsers. Okay. Ja, dus uh, Mr. Freaky, out of my mind. Mr. Freaky. Precies, <laughs> ja. Die, ze wisten ken ik niet dat er een of ander merk kip uh, was. Uh, <laughs> maar ook een beetje zo heten, zeg maar. Ja. Dus ik weet niet of ze daar uh, ook toestemming voor gegaan ja, hebben. Ja, dat is niet tijd. Ja, dit, uh, Mr. Freaky bestaat uit uh, Horst Roormuller en Robert Paapst. En die Robert Papst is een DJ die uh, ja, in, okay. in, uit München komt. En Horst Roormuller zal dan wel uh, als uh, uh, Zwitser zijn. ze ja, dus ja, staan ja. in ieder ja. geval te boeken als uh, Zwitsers. En uh, in 1988 brachten ze een, uh, een LP uit, One Hour and One met een, een mix van een, een uur, zeg maar, ja. eh, en, en een aantal losse platen. En, oh, en okay. van die losse platen was Out of My Mind was er eentje. Oh, okay. En eh, die scoorde meteen ook eh, wel in, de, in het Italo-wereldje, zeg maar. Ja, Zwitserland, ken ik eigenlijk ook niet veel muziek van. Nee. Nou, nee ja zo, ja? Maar het is, Als je gaat zoeken, nou, dan vind je het toch ook dan best nog wel wat. Toch wel, oké. Okay. Maar geen grote namen, nee. Hebben ze wel eens het Festival gewonnen? Nee, ook niet, denk ik. Hè? Kan ik me niet herinneren, maar... Nee, ja, goed, nee. uh, Teddy Scholten, nee, die komt uit Nederland, hè? <g scène> een beetje... <laughs> tudu, tudu, tudu, tudu, nou, die... Een beetje... <susimus> het zijn ook meer de Oostenrijkers, die wat bekender zijn, ja, zeg maar. Ja, maar uh, ja. ik, ik denk dat, dat, dat je de Zwitsers de toch niet helemaal moet uitvlakken. Ja, kijk, oh, ja. ze hebben natuurlijk ook mogelijkheden om het en het in het Duits te doen, of ja, in het, het Italiaans. Frans, of, ja, ja, het Frans. Ja. Eh, het Frans, ja. Dus, ja. Eh, het, het zou een, een hele goede... een hele ja, goede voedingsbodem moeten zijn, ja? zeg maar. Goed, laten we... snel nou weer ja. doorgaan. <laughs> Hier is uh, Mr. Freaky... Out of my mind. Ja, het is echt wel een beetje elektronisch muziek. Ik hoor ook weinig uh, akoestische gitaren en zo. Hè. Het is echt een beetje wat je zegt. Synthesizers, uh, drumcomputers. Ja, er ja. Ja, zijn wel wat platen waar, uh, waar wel uh, de, de, de gitaar ook uh, een flinke rol speelt. Ja? Alleen ja, die, die moet je dan misschien nog voor, voor, voor de playlist bewaren. <laughs> okay. Maar ik zie ook, we hebben nu uh, Mr. Freaky gedraaid met Out of My Mind... <laughs> En als je de tekst leest, die vrouwen maken je gek. Ja. Is toch ook zo? Gouden volgende plaat? Nee. Goud de volgende. nee is, is, is. Waarom denk je dat? Nou, ja, maken. goed. Daar, daar, daar weet Dietje Safino weet, weet daar ook wel het nodige van, hè? Met uh, Flash in the Night en samen ja. met uh, Dora uh, weer hè? Dora. Caraviglio, dat uh, ja, is de, oh, ja. de volgende. Ja, dat is de volgende, precies. ja. ja dus uh, ja, uh, Giuseppe Savino, hè, dat ja. is een, um, een, een DJ uh, die in Nederland woont en ook uh, okay. ja, wel ja. Italiaanse roots heeft, zeg maar. Een hele um, Ja. Ja, um, ook bij Radio Radiostaat Den Haag ook wel regelmatig te horen is, zeg maar, dat je daar platen draait. En zeg maar in de tijd van de van de Italo-feesten, want ja. ik op een gegeven moment uh, begin jaren negentig was het eigenlijk een beetje zo, uh, was de Italo uh, liep een beetje op zijn eind. Maar ja. um, en Radio Stad Den Haag was op een gegeven moment uit de lucht gehaald. Hè? Met, misschien net zoals uh, Zandvoort Radio ook. Ja, hey, de, het, de, ja, die, ja. Die, op een gegeven moment werden dus die, die illegale stations... die werden uh, ja, uit de lucht geplukt. klopt, klopt. Ja. En, uh, maar in 1994 kreeg de Stad weer een licentie, zeg maar. Ja, oké, dan mocht hij echt officieel gaan uitzenden. mocht hij officieel gaan uitzenden, maar er waren ook regelmatig feesten, zeg maar. Met name in de regio Den Haag, waar Italo-artiesten konden optreden. En ja, Savino was een van de mensen die daar ook achter schaam. Dat inderdaad, ja. En, um, maar Flesh in the Night is een plaat die... Um, ja, dat is een koffer. Een van de weinige uh, oh. platen die um, echt, echt gekofferd is. Maar um, het meeste Italo-werk is, is toch wel, zeg maar, uh, origineel, origineel ja. zeg maar. Ja, ja, ja. En, uh, maar dit, dit is in 1981 opgenomen door ook alweer een Zweedse band, Secret yeah. Service. En um, Secret Service. Ja, was eigenlijk eigenlijk ook, ook een, ja, Samen met die uh, Stefano Puga en Kano en uh, Plastic Doll, zoals we in het begin hadden, zeg ja, maar. Ja. Um, wat er nou eerst was, het is heel moeilijk te zien waar nou de kip zit en waar het ei zit, zeg maar. Maar Secret Service heeft al heel snel zeg maar die Italo-sound ook, opgepakt, zeg maar. Maar bij de originele plaat hoor je dan ook wel een beetje, een beetje aba, hoor je ook op de achtergrond, zeg maar. Maar bij deze uh, versie, uh, ja, die, die, die is opgefrist, zeg maar, wat meer, omdat we ja. toen in het house zaten natuurlijk oh, ook, het is ook al, heel heel heel dus, goed, uh, ja. Um, ja, is eigenlijk een van de laatste Italo-platen wat nog uh, echt, ja, nog als Italo uh, herkenbaar oh, was. Ja? Okay. Um, nou ja, iedereen uh, ging in de hiphop en in, in, in, de, in de house, uh, ja. in de verschillende soorten house die je uh, die, die, die ja. hebt natuurlijk. Hè? Dus uh, kon iedereen <laughs> zich uh, ja. een beetje de, de, de tijd van de love parade en zo. Dus Italo, dat was nog iets wat, wat een beetje op de achtergrond uh, ja, zat, exact. zeg maar. Maar zieke Service uh, moet je zeker ook niet uitvlakken. Maar inderdaad, wat je zegt... Zweden heeft dus echt uh, toch wel een belangrijke uh, invloed gehad op de Italo-disco. Ja. ja. Toch apart inderdaad. Nou, ja. Ja. Dat, dat ze toch... Uh, ja, ze, ja, ze zijn toch dan misschien niet, niet zozeer bepalend geweest voor, voor, voor, voor de sound... Nee, hè, maar, maar, maar ze hebben het opgepakt, wel ja. opgepakt ja, ik en verspreid. Ja. En, uh, ja. Ja, ik, ik weet niet als je nu eens in Zweden komt of, of er, er nog feesten zijn of wat dan ook. Hè, maar <laughs> in, in ieder geval, er was wel een organisatie die dus ja, dat, ja. dat remixen van nummers ja. uh, okay. Ze hebben natuurlijk altijd die, uh, die zomerfeesten, hè, dat de langste dag, dat Langs De langste Die bonfires en zo, ja. Precies, ja. ja dat dat ze wel een leuke feest hebben. Ja. En daar past wel. Ja. deze muziek zeker goed bij, ja. ja. Nou, maar eens even gaan luisteren weer. Hè. Dus ja, uh, Dora die. C. Met uh, Dietje Scherfino. Flash in the Night. Ook verschillende uh, sub-Italo uh, discos of, is het, uh, of kan je het nog verder indelen? Ja, ik, ik denk dat je het meer een beetje in kunt delen in, in, in tijdvakken, zeg maar. Okay, en uh, ja. dat er nou echt sub sub uh, Ook niet per, uh, per ja. stad of zo, of Noord-Italië of Zweden of zo, ja. Je denkt meer chronologisch, ja. Ja, en, en dat, dat sommige artiesten hebben natuurlijk een beetje een eigen stijl. En, en daar ja, sommige okay. labels ja. hebben een eigen stijl. Maar je hebt wel een beetje het onderscheid tussen de. Wat, ja. De, de melodieuze, rustige platen, natuurlijk, en de, ja. uh, de wat wildere ja, uh, okay. platen. Ja, oké. Platen verschil inderdaad, ja. Ja, ja. Maar dat nou echt. Uh, ja, oké, okay. dus geen, geen duidelijke verdere indeling uh, of zo? Nee, nee, nee, nee. nee eigenlijk is zoals je het bijvoorbeeld bij de housemuziek muziek hebt, hè, de, daar, uh, ja, ja, daar dat is heb je geen dus ja, tien, tien stromingen of zoiets. Ja, hè? soft house. En ja, ja, ja, ambient. En, en, ja. Nou ja, ja, ja, dat wordt steeds moeilijker. Ja. Precies, ja. maar ja, de, hoe meer mensen zich ermee mee bezig gaan houden, des te Tuurlijk, ja. eerder je ja. ook zo'n zo zo subverdeling krijgt, ja. zeg maar. Hè? Dus, uh, en we willen graag natuurlijk iedereen hokjes indelen, dus ja, dan hebben we weer een nieuwe categorie of zo. Huppakee. Ja. Precies. Ja, dat is raar. Ja, ja misschien dat de Italianen dat, dat iets minder hebben dan... Uh, dan, dan Waarom of zo? Ja? Ja, Ander volk denk je? Ander volk, je? ja. ja, ja, ja. <laughs> en, en dat het hier... Uh, ja, hier is de Italo natuurlijk weer niet zo groot geweest. Dat het ook... Uh, nee, nee. Dat, nee. Dat, uh, het, was de Italo-disco een reactie op de maatschappij of zo? Net zoals punk was natuurlijk wel een reactie op de maatschappij. Misschien blues ook een beetje of zo. Maar Italo-disco, ja, jaren tachtig. Ik, ik, ik denk dat het met name een uh, zeg maar ontstaan is doordat er dus nieuwe instrumenten kwamen. Oh ja, wat je zei. Nee, entropt, dus ja. zoals je, dus, dus zeg door de maar, techniek eigenlijk. Ja, ja, okay. ik, ik, hetzelfde ja. zie je in de jaren dat denk ik ook een beetje gebeuren. Ja. Dat je bijvoorbeeld hard rock kreeg, ja. Hè, ja, dat, dat was zonder de elektrische gitaar natuurlijk niet, niet mogelijk nee, geweest. Klopt, en, uh, ja. Diverse ja. typen gitaren die dan uh, uh, natuurlijk ontwikkeld ja, het, zijn. En, uh, ja. diverse synthesizers, ja. Ja, dat zal je nu ook wel hebben. Ik denk dat iedereen nu op zijn zolderkamertje ook alle moderne apparatuur heeft om gewoon nummers te maken of zo, hè. Dat is inderdaad ook, ook een ding, hè. Vroeger had je, bijvoorbeeld in de jaren 70, hè, voor de disco die toen gemaakt werd, had, had je een heel orkest nodig, hè, met ja, blazers ja. en ja, uh, strijkers ja. en, en zo. En um, ja, doordat dat op een gegeven moment dus... Uh, Komt uit voor, ja, ja, voor geprogrammeerd was. Ja. Uh, werd het ook bereikbaar voor, voor, voor andere creatieve ja. geesten, zeg maar. Ja. Ja. En, ja. Ja. Het, ja. Was niet, het wordt steeds minder een kwestie van geld. En, en, nee, iedereen kan ja. het inderdaad, ja. Ja. ja. Het is toch wel creativiteit, denk ik, belangrijk. Ja, ja. ja. ja. precies. Maar ja, creativiteit is, is ook weer niet iedereen gegeven, natuurlijk. Hè. Ja, dus maar dat, je moet het ook niet zo tillen je, je moet niet altijd wat nieuws hebben. Je kan ook twee dingen oppakken... En, en een andere twister geeft, een beetje Precies. combineren. Dus dat is ja. ook creativiteit, ja. Want ja, we hebben vorige week nog met Velaski gesproken. Die zegt, nou uh, gebruik gewoon clichés. Doe het niet, niet te moeilijk. Huh? Wat clichés gebruiken ja, en Ja, Zo nullig mogelijk als het maar kan. Niet te moeilijk doen. Nou, ja, vooral ook gewoon iets doen. Hè? gewoon ja, iets uh, doen, ja. Dat is ook niet, niet, ja. Niet, niet, nee. niet stil blijven zitten. En dan, nee, als je sommige ja. nummers hoort in hun eerste demo... Ja. En, en, en hoe het dan later doorbijschaven en hè, ja, ja. Gaat, er nog eens, gaat er nog eens een ander ja, mee aan de ja, gang, ja. zeg maar... en dan uiteindelijk wordt het dan het nummer zoals iedereen ja. het kent. Hè. En daarom zijn die anthology-platen wel best wel leuk... want dan hoor je een beetje die ontwikkeling... en dat is bij de Beatles en bij andere uh, platen, ook Frank Zappa zo... Hoor je een beetje... De, het begint heel simpel, hè. Ja, wat de koorden op de piano of zo... en dan, uh, je hoort je steeds rijk worden, steeds voller of zo... Ja tempowisseling ofzo en dat, dat vind ik wel leuk om te horen ja, ja. ja kijk alles heeft gewoon uh, zo'n ontwikkeling nodig hè? Kijk, als je ja. een, een boek schrijft is het precies hetzelfde ja, ja nou, nou ja goed en dan komen we toch een beetje meer naar het nu hè? met de mogelijkheden van, ah, okay. van van, ja. van nu en, uh, maar goed je ziet dat, dat er dan toch ook mensen uh, ja mensen je krijgt nieuwe initiatieven hè? en ja. uh, daardoor uh, maar soms uh, zijn die nieuwe initiatieven... ook een hang naar het, naar het verleden, zeg maar. Hè? Dus, uh, ja. uh, en uh, gaan, gaan mensen gewoon weer door... waar, waar ze dertig jaar geleden geëindigd zijn. Ja, zo, ja. Maar. Nou, dat, dat kan uh, best natuurlijk. Okay, yeah. <laughs> en dat, dat hebben we bij... Uh, de, de, de band Italov, hebben we dat ook, hè, zeg maar, die, die zijn in 1912, zijn die, uh, of 2012 moet ik zeggen, ja. zijn die uh, begonnen om, uh, om platen te maken. Zweden zijn het ook weer, zeg maar. Ja. Die, uh, ook weer Zweden, oké. Okay, yeah. Ja, deels uh, oude nummers. Um, uh, of hebben, zeg maar. Ja. Uh, maar ook veel dingen gewoon helemaal opnieuw uh, geschreven hebben. Oh. En dan vaak ook in combinatie met artiesten uh, van vroeger. Ja. En uh, de, de volgende plaat is dan typisch zo'n voorbeeld. Hè? De Italo samen met uh, Ken Laszlo. Ken Laszlo kennen we nog uit de jaren... Ja, dat is al achtergegaan, maar ja, klopt. Ja. En ook in Nederland in de hitparade gestaan. Yeah. En die hebben in 2013 uh, het nummer Disco Queen uh, ja. geschreven. Ja. En uh, nou ja, dat, dat gaat er eigenlijk een beetje over, hè? van, van uh, wij, wij, wij mannen worden alsmaar ouder en uh, willen gewoon uh, rustig eens over vroeger praten en zo. Ja, dat is ook wel een mooi ding, ja, en, uh, en, uh, en En dan komt er zo'n vrouw die, die nog wil dansen, zeg maar. En, uh, en ja, daar hebben ze ook een mooie clip over gemaakt. Die dus staat ook op YouTube. En, uh, en misschien nog wel meer. <laughs> misschien wil ze of nog wel meer. Ja, precies. Ja. Maar die mannen hebben daar ik mag geen zin meer. Nee. aan mijn lijf geen polonaise meer. Dus, maar goed. Laten we maar eens even luisteren ja, naar, naar de disco queen. Naar de disco queen. We gaan alweer naar het eind toe, denk ik, hè? Precies. Ja, ja. Maar ik vond het wel weer een leuke aflevering. Het is inderdaad... Het, het gaat wel om meer voor je leven, Italo Disco. En uh, ook... Je krijgt steeds beter beeld wat het nou is. En uh, wat het met je doet, ja. Ja, alleen het, het, is, het is wel een beetje... Een underground-stroming natuurlijk. Hè? Ja, ja waarom... underground is misschien niet het goede woord. Het is niet... Uh, ja... Niet heel populair, laat ik het zo ook zeggen. Precies, ja, ja. ja. ja. Dus onbekend relatief, On, denk ik. Relatief onbekend, dus zeker in Precies. Nederland, ja. ja. Zou het in Italië wel uh, bekend nog zijn? Ja, ik denk ja? Onder, onder misschien bepaalde groepen wel, maar uh, okay. ik, ja. ik, ik, ik denk dat het uh, ook, ook daar, uh, ja, doordat, uh, doordat het daar ook uh, een beetje doorgezwegen is, zeg ja. maar, uh, ja. ja. En je moet toch hits hebben, denk ik, om een beetje bekend te worden. Ook als stroming, ja. ja. Ja, Ja, die, die, die zijn ja. er wel, maar die, die, die zijn dan toch weer... Dus als je nog verspreken. een keer... Wat zijn nou de grootste namen? Waar moeten mensen eens een keer op gaan zoeken om Italo-disco... Uh, uh, Om zelf eens te gaan beluisteren. Nou ja, in ieder geval Albert Wan en, uh, en Valérie Door, he, hele belangrijke artiesten. Dora is eigenlijk nergens onder haar, onder haar eigen naam uh, zo uh, oh, nee. uh, bekend. Safino fe featuring door. Ja, ja, ja. precies. He, dus, dus, uh, Dan Harrow is zeker ook een heel uh, bekende uh, ja, klopt. naam. He. Ja. Ja, en uh, als je dus uh, de, de, de, de Nederlandse uh, platen uh, wil horen, dan, dan is het met name Laserdance en uh, ja. Cicely Ferré, bijvoorbeeld. En Sophie en, en Roos natuurlijk, hè? Ja, ook ja. bekende namen. En dan natuurlijk ook eens luisteren naar Den Haagse radiostation. Hè? Ja, precies. Radiostad Den Haag. Hè? Ja. Want daar, daar komen ze ook voorbij. En daar kun je zelf ook, ook, ook platen aanvragen. Dat oh, is dat okay. natuurlijk nog, nog nou, leuker. Hè? Ja, dat is zeker leuk. Is er. ja. Ja. Nou, Erik-Jan, hartstikke bedankt. Misschien maken we nog eens een derde aflevering. Ja, als je nog, ja. ja nee. Volgens mij is er nog wel veel meer gemaakt. Is er nog, nog een hoop te vertellen over Italo Disco? Of, uh, dat denk van... ik ook. Ja. Denk je wel, ja? Jezus. <laughs> ja. Ongelooflijk. Ja, nou dat gaan we zeker doen dan. Uh, waar gaan we mee eindigen? Ja, Fred, Fred Ventura, dat is ook een hele bekende naam. Hè? Zeker omdat hij uh, in uh, ja, rond, rond 2010 het. Uh, ...Italo Connection Label heeft opgericht. He, dus een nieuw ja. label wat uh, speciaal is voor, voor allerlei artiesten... ...om dus uh, ja, nieuwe platen te maken of om oude platen uh, nog eens uh, weer te verfrissen... ...een nieuwe mixen ja, van te maken, zeg maar. En uh, begin dit jaar kwam een nieuwe versie uit van het nummer Heartbeat... Uh, wat hij samen heeft gemaakt met uh, a Visitor from another Meaning. En dat is iemand die heet Martin Hogendijk. Oh, <laughs> ook yeah. in uh, Nederlanden. Die daar... wat um, ja, eigenlijk een soort vaste partner is van Fred Ventura... waar die ook andere producties yeah, mee heeft, heeft uh, namen, ja. gedaan. Ja. Ja, dus met name in, in het house -wereldje is, die, uh, yeah. is die bekend. Ja, dus dat Italo Connection Label... daar, daar verschijnt best wel uh, de, uh, nieuwe zin. dingen, zeg maar. Yeah. En uh, ja, dus uh, volg hem op Facebook... Bijvoorbeeld. Ja. En dan. krijg ik regelmatig weer een update: van, dat hij weer met nieuw werk binnenkomt. Okay. Ja, ja, laat dus... me horen. Ik bedank je nog één keer. Ik bedank de luisteraars. Ja, heel bedankt. Uh, tot de volgende keer. Tot de volgende keer. Bedankt.